Door Dorraldegens met het NOS-journaal. Treinstations in en rond Amsterdam worden met een investering van 2 miljard euro... worden de stations door ProRail klaargemaakt voor de groeiende aantallen reizigers. De stations in en rond Amsterdam groeien de komende jaren hard. Zo wordt Amsterdam Centraal meer dan de helft zo groot. Nog grotere groei wordt verwacht op Amsterdam-Amstel, Schiphol en Amsterdam-Zuid. Vanmiddag geeft ProRail een toelichting op de plannen. Hamburg heeft als eerste stad in Duitsland een milieuzone ingesteld. In een paar straten zijn de meeste dieselauto's niet meer welkom. Volgens de ANWB mogen alleen diesels gebouwd na 2014 nog over de straat rijden. In februari bepaalde de Duitse rechter dat steden rijverboden mogen instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De verwachting is dat meerdere steden in Duitsland met vergelijkbare maatregelen zullen komen. Voor de tweede keer in korte tijd is een parfumwinkel... in het nieuwe winkelcentrum Leidse Rijn doelwit geweest van een ramkraak. De eerste ramkraak was nog geen twaalf uur nadat de winkel zijn deuren had geopend. En vannacht was het weer raak. Een auto reed tegen de pui van de winkel... waarna de dieven hun slag sloegen en er vandoor gingen. De politie kon ze achterhalen na een achtervolging. Twee verdachten zijn opgepakt, een derde is nog voortvluchtig. Amerika gaat alsnog de importheffing op staal en aluminium invoeren voor de EU. Dat zeggen bronnen tegen de Wall Street Journal... De krant denkt dat de Amerikaanse regering vandaag al met een mededeling hierover komt. De VS heft de belasting al sinds maart, maar bondgenoten werden tijdelijk vrijgesteld. De EU heeft geprobeerd het plan van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt en de vrijstelling loopt morgen af. Als tegenmaatregel is de EU van plan heffingen in te stellen op Amerikaanse producten, zoals Harley Davidson motoren, whisky en spijkerbroeken. Het weer droog, lokaal kans op mist. Verder begint de dag vrij zonnig. In de middag ontstaan weer stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 ZANG Pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que la sola es crítena y bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo mago pegando, poquito a poquito. Quieres a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito, lo amamos pegando, poquito a poquito.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 Met een hoofdletter zetje. Van zon, zee, zandvoort en zomerhits. Zomer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 Liars. time is die for voor non è più cosa mia بس dai che sei qua o mi chiedi perché l'amo se niente più